26 juli 2021. Maandag. De berm. Mijn belangstelling voor de berm is groeiende sinds ik vorig jaar een paar planten met wortel en al heb meegenomen tijdens mijn loopjes. Ik heb ze in potten gezet en zij die de verhuizing overleefd hebben staan nu in bloei. Een van hen is al wel zo'n 91 centimeter hoog en een andere 45. Beide met gele bloemen en zij hebben de grootte van een 2 euro muntstuk. Absoluut geen zonnebloemen dus. Tussen haakjes, ik weet van beide de namen nog niet. Is er altijd sprake van een berm? Ligt er langs elke weg of pad een berm? Nee heen niet altijd. Kijk maar om je heen. Maar op de onmogelijkste plaatsen willen kruiden, onkruiden, grassen, mossen groeien. Vaak hebben zij zo weinig nodig. In een mum van tijd vormen ze al gauw een nieuw anarchistisch bermpje met elkaar. ZDD